Rusland gaat akkoord met de komst van gewapende waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in Oost-Oekraïne. Die komen op plaatsen waar het Oekraïnse leger en pro-Russische separatisten strijd leveren. De OVSE gaat ook toezicht houden bij depots met zware wapens, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Bovendien kunnen de waarnemers samen met de lokale politie in Oost-Oekraïne gemeenteraadsverkiezingen organiseren. Moskou hoopt met deze toezegging dat de EU de sancties tegen Rusland versoepelt. In het centrum van Bennekom in Gelderland heeft een vrouw zichzelf met een brandende vloeistof overgoten en in brand gestoken. Ze is met een traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Hoe ze eraan toe is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk waarom de vrouw tot haar daad is gekomen. Omstanders hebben geprobeerd het vuur met flessen water te doven. Er waren veel mensen in het centrum van Bennekom op de been toen de vrouw zichzelf in brand stak. Het weer op veel plaatsen zomers warm, bij flinke zonnige perioden. In Zeeland is het bewolkt, 14 graden daar, elders maximaal 28. In het midden en zuiden stevige onweersbuien. Morgen zonnig, met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Later op de dag in het zuidoosten mogelijk weer een onweersbui. De... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Muiden een file van 3 kilometer.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 Entertainment for you, gast. Ja, um, dit keer is het uh, Tina van Beek. Ik zou zeggen, hele goedemiddag uh, Tina. Goedemiddag. Ja, ik heb de goede microfoon nu. Ja. <laughs> nou ja, het gebeurt wel eens dat ik de verkeerde microfoon openzet. Dus, uh, oh, dan gaan we gewoon uh, niet harder praten. Nee, nee, maar het, is, uh, <laughs> ja, het gaat goed. Hé, hey, uh, vertel eventjes uh, voor de luisteraars thuis uh, wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet... Ja, ik ben Tina van Beek. Als uh, klein meisje zijnde deed ik aan iedere talentenjacht... die er maar uh, in de omgeving was, deed ik mee. En uh, ja, dan houdt het eventjes op als je verkering krijgt. Dan is het vriendje belangrijk. En dan komen de kinderen en die zijn dan weer even belangrijk. En ik ben weer gaan zingen door mijn oma. Die, uh, die gaf een feest toen ze, even kijken, 85 werd. En toen zei ze van, dan wil ik dat jij voor me zingt. En ik had zoiets van, oeps, want <laughs> best wel lang geleden natuurlijk. Je bent ja. wel altijd met die muziek nog bezig, maar... Ja, toch niet serieus. En toen ben ik uh, bij Manfred Jongenelis... want dat was een jeugdkameraad uh, van mijn man... zijn we terechtgekomen. En die zei van... Uh, nou, als je naar zangles uh, wil om... Voor, voor jezelf, voor het idee van of, je, of het wel goed genoeg is... dan moet je gewoon even naar Mieke werken gaan. Dat is uh, de zanglerares van Frans Bauer. Ja. En die zei daar... Uh, nou, je hebt gewoon een hele aparte stem... een eigen stemgeluid. Hier moet je gewoon mee verder gaan. En toen heb ik een, uh, een liedje voor mijn oma geschreven op de melodie van Roosgarden... over haar levensloop. Ja, en daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En ja, muziek is ja, eigenlijk wel alles voor mij. Ik heb natuurlijk wel een gezinnetje. Ik ben ook ja. Uh, ja, sinds anderhalf jaar oma geworden. Dus dat is ook wel heel erg leuk om mee okay. bezig te zijn. Dus je bent eigenlijk een beetje fulltime moeder en, en oma tegelijk. Uh, ja, alles oh. tegelijk. <laughs> Ik wil ook altijd alles tegelijk. Ik vind ook heel veel dingen heel erg leuk... Maar ik heb niet echt een uh, ja, serieus hobby. Ja, mijn muziek is uh, een uit de hand gelopen hobby uh, inmiddels. Ik, ik wou net zeggen, daar ben je toch aardige tijd mee bezig. Voordat je zo'n album ja, klaar en, hebt ook. Dat, uh... Ja, en dat kost gewoon heel veel tijd uh, buiten het album maken. Als die af is dan de promotietour ja. en uh, ja, alles wat er rondheen hoort. Dus ja, gewoon super leuk om mee bezig te zijn. Ja, nee, uh, ik bedoel, prima. <laughs> Hey, even kijken, de laatste single uh, die je uitgebracht, uh, Wat is het leven fijn? Ja. ja. Hoe is dat eigenlijk een beetje tot stand gekomen? Nou, ik ben, uh, mijn album heeft best wel heel erg lang geduurd. We zijn denk ik uh, dik vier jaar wel bezig geweest. In het begin was het een beetje uh, ja, Manfred, wie toch wel heel erg druk had. Uh, toen is er nog een periode gekomen dat we ja, wat minder uh, leuke familieomstandigheden hadden. Echt, uh, Ik denk bijna... Ongeveer 30 sterfgevallen in een goed jaar tijd. Ja, dat heb je dus als een grote familie. Heb. Ja, en ja. mijn schoonouders zijn bij ons komen wonen. Hebben een hele grote verbouwing gedaan. In die tijd ben ik ook oma geworden. Dus ja, dan, dan ben je zo die vier jaar verder. Het lijkt, ja. als je het zegt, heel erg lang. Maar ze vliegen gewoon voorbij. Ik weet er alles van. Dus ja, ik ben best wel heel lang bezig geweest met, met de liedjes ook. Ik had bepaalde melodieën, die ik wel heel erg leuk vond. die ik al in gedachten had. Ik heb uh, verschillende dingen zelf geschreven. Bij Manfred in de Studio zijn ze geschreven. En uh, een tante van, uh, van Tony van Boksel, de zanger. Ik weet niet of dat die Tony ook. Tony van Boksel? Ja, die ja, ja. ken ik zeker is. wel. Ja, ja. Ja, die heeft voor Tony heel veel geschreven. En die heeft voor mij uh, ook verschillende nummers op de album geschreven. Waaronder ook Wat is het Leven Fijn? En dan geef je gewoon aan: van nou, uh, Ik heb deze melodie en ik wil graag dat het liedje over dit onderwerp gaat. Okay. Ja, En uh, ja, Mien is gewoon heel erg. Uh, ja, Ze begrijpt me heel erg goed. Dus uh, ja. Vandaar, uh, wat is het leven fijn. Een hele leuke uh, terugkomer eigenlijk voor mij. Ja, en een, een zomerse melodie, hè? Ja, en het zegt alles eigenlijk over... Uh, ja, toch wel met die muziek bezig zijn. Als kind zijnde had je die droom ooit ja. artiest te worden. En uh, ja, met een, uh, met een spiegeltje en een, uh, <laughs> en een borstel ja. in de hand. Ja, <laughs> zeg maar, ja. lekker veel oefenen in en ermee bezig zijn. En ja, verderop in het liedje komt dan ook naar voren... van als je maar uh, ja, heel hard werkt. Het is een lange weg, maar uiteindelijk... Uh, kunnen de dromen toch wel uitkomen. Dan gaan we hem lekker draaien. Vind je ja, dat goed? Ja, ja helemaal super. Oké. Okay. Wat is het leven fijn, Tina van Beek. Welkom bij uh, het eerste uur van uh, ZFM Entertainment for You. Met als gast uh, Tina van Beek. Dus.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 van Beek. Ja. Klinkt heerlijk. Lekker zomerzonnetje erbij. Ja. De gezelligheid ja, straalt toch? er vanaf. <laughs> nou ja, in ieder geval, je hebt het al gehoord van mijn collega, Albert-Jan Vos, die, die gaat daar dus volgende week mee aan de gang. Oh nou Echt super. Een gedicht gaat hij ervan maken. Ik ben benieuwd. Hé, <laughs> ja. hey, vakantieliefdes. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Ja, is eigenlijk uh, mijn voorlaatste singel. Een heel zomers nummer, echt uh, die Caribische klanken. En ja, vakantieliefdes. Ik heb gelukkig uh, het nooit niet echt meegemaakt. Hè? Vakantieliefdes uh, gaan voorbij, is het eigenlijk. Gelukkig maar. <laughs> ik was vijftien uh, jaar toen ik uh, verkeringen met mijn nog steeds huidige man uh, kreeg. En uh, ja, dus dat soort dingetjes heb ik nooit niet meegekregen. Maar voor de meeste mensen natuurlijk wel herkenbaar. Vakantieliefdes, ja, die gaan helaas eigenlijk altijd voorbij. Ja, sowieso. <laughs> vaak vaak leggen we het aan de afstand, hè? Ja, dat wel. Hey, maar uh, ja. Zullen we die eens even zo gaan draaien? Nou, ik vind het helemaal goed. Ja? Ik bedoel, het zonnetje ik, ik, ik bedoel, schijnt. Bedoel, dus we zijn toch lekker, mooi lekker bezig, lekker in die sfeer. dus uh, Ja, <laughs> toch? Dan gaan we gewoon, uh, gewoon even gelijk draaien. Vakantie, liefdes. Is. Ja. Ja. Dat is iets wat jij niet hebt meegemaakt. Nee, gelukkig maar. <laughs> gelukkig. Al die ellende is mama bespaard gebleven. Ja, gelukkig maar. Ik bedoel, ja, hier schiet er weinig mee op, laat ik het zo zeggen. Nee, nee ja, mooie tijd misschien. Uh, ja. Ik ga ervan uit dat het. Het, uh, het is maar wat voor... je mooi vindt, natuurlijk. <laughs> voor degenen die op vakantie zijn geweest, gewoon en, uh, een hele mooie tijd zou zijn geweest. Uh, gaan, we vanuit, gaan we vanuit dat het zo is? Doen we maar. Ja. <laughs> hey, uh, ja. Wat, wat kan je nog meer vertellen? Uh, ja, ik kan eigenlijk wel vertellen dat ik natuurlijk uh, heel veel goede reacties heb gehad op mijn single, uh, op de nieuwe album. Uh, 3 juli uh, mag ik een muziekevenement uh, eigenlijk uh, organiseren om mijn album aan iedereen te kunnen laten horen. Uh, ja, het is niet echt een cd-presentatie, maar een uh, in, in, in trefpunt in Rukven, dat is uh, vlakbij Breda. Het is in samenwerking met uh, een dergelijke andere artiesten. Is... Ja, de, Willem Bart uh, die is er. Uh, Django Wagner is er. Jeffrey Hezen. Jolanda um, Zomer. Allemaal uh, bekende namen. Dus. Allemaal bekende ja, maar, maar. namen. En ja, wordt gewoon één groot geweldig feest. En uh, ja, we gaan gewoon lekker uh, eventjes nog de promotietour afwachten. En dan in de planning staat dat er nog een, uh, een single van de album af uh, zal gaan komen. Ja. Wat dat is, daar gaan we nog eventjes overleggen. Want ja, als je dertien liedjes erop hebt staan... dan uh, wordt het toch een beetje moeilijk. Want ja, ik vind ze natuurlijk allemaal heel erg leuk. Dus ik wil uh, wel graag uh, andere mensen meelaten kiezen. Want ja, mijn mening is natuurlijk niet algemeen. Ik vind het heel leuk om gewoon altijd hele vrolijke liedjes naar voren te brengen. En de mensen gewoon een gezellige dag of avond te bezorgen. Nou. En ze lekker te zien dansen. En ja, gewoon nou. een hele fijne tijd. Ja, en... nou, dat is ook de bedoeling van muziek. Ja, en, ja, nou ja goed, we hebben natuurlijk ook wel allemaal dat we een mooie ballad of, of een, een heel zielig nummer is heel erg mooi. Ja, kan en, mooi zijn inderdaad. Voor op de radio of als je gewoon thuis bent, maar als we natuurlijk uh, een avondje weg zijn, ja. dan willen we alleen maar lachen tenminste. Als ik weg ga, dan wil ik alleen maar lachen en de boel ja. de boel laten. Nou, nou ja, gelijk en gewoon lekker gek doen, ja. hè? Ja. Nou, soms, soms moet er wel een ballad tussen. Tenminste, ja. vind ik dan. Ja, als moet, je moet af en je... toe eventjes de rust erin brengen. Ja, het is wel heel mooi, maar dan moet je natuurlijk niet met droevige liedjes gaan. Een, een, een ballet hoeft niet altijd uh, nee, ja, heel erg droevig al... te zijn. Nee, nou, ja, daarom de tekst hoeft niet altijd droevig te zijn. Ik bedoel, je hebt ook uh, mooie ballads die uh, ergens anders overgaan. Over vakantieliefdes of zo. <laughs> <laughs> nou, die zou ik niet echt een ballet willen noemen. <laughs> dan moet je echt wel uh, gewoon flink die heupjes uh, losschudden. <laughs> Even kijken hoor. Ja, ik, ik had er eentje klaargezet. Maar en... ik heb wel een heel mooi, uh, ja, zielig nummer eigenlijk. Het is uh, de laatste track van de album. Die heb ik opgedragen aan Manfred Jongenelens, de studio waar ik alles heb opgenomen. En dat geef, is een kleine foto? Ja, een kleine foto. Die is origineel van Willy Sommers. En ik zat in de auto en we waren een beetje radio aan het luisteren en het liedje kwam voorbij. En bij de eerste regel moest ik eigenlijk gelijk aan Manfred denken. Want Manfred heeft een dochtertje op hele jonge leeftijd verloren. En ja, voor mij was het, helaas ging het liedje in een heel andere richting uit. Dus ik ben thuis aangekomen, ik heb het liedje erbij gepakt. Ik heb de tekst helemaal nagelopen en ik heb hem ja, eigenlijk helemaal op... Ja, eigenlijk zoals uh, de, de situatie, zeg de situatie maar. toen was. Ja. Wij hebben dat van heel dichtbij meegemaakt. Dus ja, we wisten een beetje, dat meisje was een heel vrolijk meisje. Ook ja. met papa, met de muziek en dansen. En, ja, dus ik heb daar eigenlijk de tekst voor aangepast. En ja, Manfred heeft natuurlijk voor mij in de muziek heel veel betekend. En ik had zoiets van, nou, ik vind het wel heel mooi als waardering naar hem toe... Dat uh, ja, dat liedje toch wel op die album komt te staan. Met de opname was het wel een beetje, toch wel die brok in de keel. Ja. Want voor mij, om het, uh, ja, ik bedoel, je moet er niet aan denken dat je je kind uh, zal ja. gaan of moeten verliezen. De verliezen inderdaad, ja. En nee. bij Manfred was het natuurlijk zo, die moest de productie maken, maar hij was het wel verloren. Ja. En het was echt ook op hem, uh, zeg maar, ja, afge afgestemd. Dus voor hem was het heel moeilijk, maar voor mij was het ook wel moeilijk. Want je staat dan tegenover ja, elkaar. Nou ja, inderdaad, als je het als En Het, het ligt dan wel heel gevoelig. Heel en... ja. Ja, dus, uh, maar ja, die staat er natuurlijk ook op. Dus buiten twaalf hele vrolijke, gezellige liedjes staat er toch wel eentje heel zielig op. Dan gaan we, gewoon, uh, gaan we die er eventjes uh, draaien. Ja, heel mooi. Ja. Ik bedoel, uh, dan hebben we hebben in ieder geval een aantal uh, nummers uh, van jouw album uh, uh, gedraaid vandaag. Ja. En uh, ja, ik hoop dat uh, de luisteraars dat ook. Uh, ja, mooi vinden eigenlijk. Nou, daar gaan we wel van uit. Ja, toch? <laughs> Even kijken. Ik weet dat het over Ja, Een kleine foto. Zo is het. De foto zal hem leiden, door goede en slechte tijden, wat het leven ook biedt. Hij vergeet zijn meisje niet. Hij voelt zich vaak alleen, en denkt waar moet het heen. Steeds in zijn hart Die kleine foto zal hem leiden Door goede en slechte tijden Wat het leven al biedt Hij vergeet zijn meisje niet Dat lachje op haar mond Als zij daar dansend stond Of een liedje voor hem spiekt Zo zal hem leiden, door goede en slechte tijden, wat het leven al viedt. Hij vergeet zijn meisje niet. Hij vergeet zijn meisje niet. Ja, prachtig nummer Tina. Ja, altijd als ik hem hoor, dan uh, word ik er toch wel weer eventjes een klein beetje stil van. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, ja, uh, het is gewoon een uh, prima nummer, niks mis mee. Nee, heel ja, mooi, maar. Daarom zeg ik af en toe moet je eventjes uh, de rust uh, ook, uh, ook uh, erin brengen. Het hoort erbij, hè. het leven ja, is ja. natuurlijk uh, ook niet alleen maar hele leuke dingen. Er zitten ook vaak uh, wat minder ja. leuke dingen bij. Ja, dat hoort inderdaad bij. Maar ja, wij gaan ons gewoon focussen op uh, de leuke dingen, zeg maar. Ja. Even een andere vraag. Ja. Zit er alweer een nieuw album Ben je alweer met een nieuw album bezig? Nee, ik ben blij dat die eindelijk oh, al is. Oh, je, bent, okay, je <laughs> bent blij dat deze er zo echt, is. Echt alles wat er mis kon gaan... rond het maken en het uitbrengen van een album... daar heb ik met deze album meegemaakt. Dus ik vind eventjes genoeg. <laughs> <van die. laughs> nou ja, het kon zijn... dat eh, omdat je al wat, wat nummers op de plank had leggen. Ik denk nou, misschien... Eh, ja, nee, dat, je dat je niet. Wel... Ik, mag, uh, ik mag wel ook... Uh, mijn liedjes in september uh, heb ik weer uh, een optreden in Duitsland. Ik ben altijd één keer per jaar in Duitsland uh, in een hele leuke show. Het is geen show van duizenden mensen, het is echt maar van een paar honderd mensen. Nou, is een slagenshow? Uh, nou, hun noemen het eigenlijk een cultshow. Daar hebben ze altijd uh, twee Duitse artiesten ja. en eentje van buiten Duitsland. Ah, Oké. Okay. En dan... Uh, ja, het is gewoon echt avondvullend... Maar daar komen de mensen echt overal vandaan. Echt uit Denemarken, Oostenrijk, Amerika zelfs. En je, je kan het niet opnoemen of die mensen die zitten daar. En als je dan kijkt dat het een relatief weinig uh, aantal mensen is. Ik bedoel als we 10.000 mensen hebben en er zitten er een paar van hier en daar vandaan. Dan denk je oké, okay. maar als je zeg maar 2 of 250 mensen binnen hebt en ze komen echt overal vandaan. Dat is gewoon zoiets bijzonders en... Ja, de sfeer daar is ook gewoon zo anders. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik mijn nieuwe album daar ook weer naar voren kan brengen. En uh, ja, gewoon bijzonder om, om daar dan ook weer te zijn. Ja, Kult, ja, cool. ja, tegenwoordig heet dat zo, geloof ik. Voor, voorheen was het altijd een ja, Slagers. Ja, uh, die heb je er ook nog wel heel erg veel. En dit is dan in, in Hamburg, dus best wel een uh, stukje rijk. Ik geloof uh, dat we zes uur in de auto zitten of zo. Maar echt, echt gewoon zo leuk om... Om, om daar uh, die mensen... Als wij hier op moeten treden, dan... Ja, iedereen die doet wel zijn eigen ding. Sommige mensen staan met de rug en die kletsen lekker verder. Ze ja. bewegen wel op je muziek. Maar ze zijn toch echt met elkaar bezig. En in Duitsland is het altijd zo met een show. Sowieso mogen de artiesten geen... Uh, Casual kleding aan. Geen spijkerbroeken moeten echt allemaal chic gekleed zijn. Oké, okay, dus netjes in pak. Echt gewoon in, uh, heel mooi. Ja. Maar je bent daar ook echt artiest. Want de mensen die er zitten, ze doen vanuit de uh, plaats doen ze mee. Handen in de lucht. En ze zingen en ze doen. Maar dan gaat er gaat eigenlijk niemand dansen. Pas als de DJ gaat draaien en er geen artiest ja, bezig is, dan, dan gaan ze dansen. Okay. Maar ik moet wel zeggen, ik heb ze wel in de Polonaise gekregen. Dus dat is wel heel bijzonder voor daar. <laughs> dus zeker als ze nooit dansen. Oké. Okay. Nou ja, dat is alleen maar leuk, toch? Ja, ja positief. Ik ga er nog eentje draaien, je? Nou, ik ben benieuwd. En, uh, ik wil dansen. Oh ja, die is helemaal geweldig. Ja toch? Doen we. Ook een lekker nummer. Ja, lekker ja. dansen. Hè? Ja, het past er helemaal bij. Heb je je dansschoenen al uit de kast gehaald? Uh, ik heb ze <lacht> nog niet gepoet. <lacht> hey, uh, waar kunnen mensen jou uh, eventueel vinden? Ja, ik ben natuurlijk te vinden, als je Google intoetst Tina van Beek. Ik heb een eigen website www.tinavanbeek.nl ik heb natuurlijk Facebook en Twitter. Ja. Maar Facebook vind ik eigenlijk wel het, het allerleukste. Want daar is het wat meer persoonlijker. Ja. Mensen kunnen dingen vragen. Je, ja. je kan makkelijker antwoord geven. En ja, bij Twitter zie je vaak niet wie heeft het gezien... Of, ja, dat vind ik dan een beetje moeilijker. Dus voor mij is Twitter een beetje op een uh, heel laag pitje. Ik heb het, ik heb het wel. Ja. Maar op Facebook vind ik alles gewoon zelf veel leuker... en ook makkelijker om alles op te posten. Ik kan natuurlijk meer letters gebruiken... want bij Twitter kan je dan ook maar weer een bepaald aantal letters. Ja, dat is alweer aangepast, hè? Ik bedoel, een foto telt niet meer mee als... Nee, dat klopt. Een foto, die, uh, die, die kan je er altijd wel bij zetten. Maar ja, ik heb nogal gauw van die lange verhalen... Ja. Dus dan moet ik het iedere keer weer een delen doen. Maar ja, uh, en natuurlijk YouTube. Op YouTube heb ik uh, heel veel clips staan. En de afgelopen, uh, ja, ongeveer zeven jaar ben ik nu bezig. Nou, dat dan kunnen ze ook geleerd worden. Abonneren, zeg maar. Heb je een eigen o kanaal? Of, um, op nee. nee, volgens okay. mij niet. <laughs> ik heb dat, uh, het management, die, uh, die doet dat allemaal voor mij. Ah, okay. en, uh, nou ja, in ieder geval mochten ze de... Kunnen ze zelf zien of ze kunnen Maar ze kunnen in elk geval alles abonneren. bekijken. Ja. En uh, Ik zeg altijd maar zo, het is een, een lekker avondvullend uh, programma. Er staan uh, allerlei liedjes uh, op. En de meest hilarische clips komen er voorbij. Ik heb uh, een clip met André Pronk. Hartje van Goud. En daar hebben we ook Dries Roelvink uh, nog een klein beetje naar voren laten komen. Door het gele broekje. Ja. <laughs> ik wilde het... Uh, ja. Niemand aandoen om, uh, om André Pronk in een uh, glimmend geel broekje te doen. Dus ik heb een bescheiden geel broekje heb ik gedaan. Hebben we hebben echt zoveel gelachen. Een picknickmand die uh, leeggemaakt wordt. Maar waar, ja, daar kan je gewoon een hele kamer mee vullen bij wijze van spreken. De taartjes waren op een gegeven moment zo gesmolten. Dus de clip overdoen, dat ging niet meer. Okay. Ja, dus Gewoon echt uh, ja, hele mooie clips. En ook hele hilarische clips. Dus uh, als je mijn liedjes terug wil kijken... zou ik gewoon lekker even op YouTube gaan kijken. Ja, en uh, natuurlijk uh, op Facebook zijn er ook wat te en vinden. En Facebook. Als ja. mensen vragen hebben, stel ze gewoon. Je krijgt altijd antwoord. Van een uh, persoonlijk berichtje. Ja, Top? veel leuker. Ja. Hey, uh, ik ga nog een nummer draaien. Ja. En dat is uh, dus uh, nummer drie van je album. Ja, die is wel heel erg ja. leuk. Is eigenlijk uh, toch wel mijn favoriet. Ik heb uh, altijd gezegd, als er ooit nog een album komt... Great Balls of Fire. Ik vind het zo geweldig. Gewoon zo'n... Stoer nummer en ik vind het ook heel leuk om wat stoere liedjes op het podium altijd naar voren te brengen. Ja, dus uh, een, een melodie van uh, Jerry Lee Lewis. Ja, met ze raadden het me af: ja. begint er nou niet aan en, en ik wou het gewoon, dus ik heb het gewoon lekker gedaan. Gewoon lekker eigenwijs. Ja, <laughs> Zo, gewoon zoals ik ben. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval een nieuwe titel voor jou, een nieuwe album. Gewoon ja. zoals ik ben. Hé, hey, we gaan het draaien. Helemaal super. Ik ben nerveus en mijn hart gaat tekeer. Als ik je zie, dan wil ik steeds meer. Je brak mijn wil, de tijd stond stil. Ik ben blij met jou in mijn leven. Ik wist al vroeg, er is één in mijn telt. Ik wou een man met grote stapels met geld. Ik zat verkeerd, heb ik geleerd. Ik ben blij met jou in mijn leven. Kus me, baby. Als geen ander doet, voelt fijn, zo fijn. Ik wil niets anders dan dichtbij gaan zijn. Kom, neem mijn hand en vraag mij voor een dans. Je hoort bij mij, geef een ander geen kans. Er is die die zo van je houdt. Ik ben blij met jou in mijn leven. En dan... Geen ander ja, doet, voelt fijn, zo fijn. Ik wil niets anders dan dicht bij jou zijn. Kom mee we mijn hand en vraag mij voor een dans. Je hoopt bij mij, geef een ander geen kans. Ja, er is geen vrouw die zo van je ja, houdt. Ja. Ik ben blij met jou in mijn leven. Ja, en daar zijn we weer. Ja, ik ben blij met jou in mijn leven. Ja, nee, Het gebeuren social media hebben we al gehad. Ja. Uh, wat heb je eigenlijk uh, nog te melden? Is, uh, komt er nog een nieuwe single aan? Uh, ja, uh, uh, ga, we je, zijn ga je binnenkort nog ergens optreden waar mensen kaarten kunnen kopen? Of, uh... um, ja, wat ik tot nu toe heb staan, zijn eigenlijk meer besloten feestjes. Uh, ja, waar je gewoon uh, eigenlijk geen kaarten voor, voor kan kopen. Uh, nogmaals, 3 juli heb ik dan zelf in, uh, in Rukven... In Rukven ja. Uh, een muziek evenement met, uh, met alle grote namen, zeg maar. Gewoon, wordt gewoon één groot feest. Dus iedere keer als ik, uh, als ik een Tina van Bacon Friends heb, is uh, ja, volle bak toch eigenlijk wel. En mensen die toch ja, en dat ja, super dronken naar huis gaan, daar zijn kaarten voor te krijgen. Die he? zijn vanaf uh, vanaf maandag te verkrijgen en ja die kan je via mij uh, bestellen of aan de zaal. Dus ik, je, ik kan zes. mij voorstellen dat sommigen niet in de gelegenheid zijn als ze van wat verder weg komen om alleen voor een kaartje te halen. Nee, uh, ik bedoel, we de post M nog. Maar ja, die bezorgt tegenwoordig niet meer op maandag. Dus. Nee, maar ja, goed, als ze, als ze via Facebook een berichtje sturen... dat ze graag kaartjes willen bestellen, dan uh, dat kan dat ook via mij. En, ja, dus het kan ook gewoon via uh, persoonlijk berichtje. Ja, ja. dus dat, dat is dan geen probleem. En ja, er komt nu, natuurlijk wel een nieuwe single. Uh, we willen nog één single van de album uh, afhalen om naar voren te brengen. Nee. Ik bedoel, we hebben nou uh, zo lang gewacht op de album... dat we toch wel graag uh, zoveel mogelijk echt aan de mensen willen laten horen... Want een, een album gaat natuurlijk wel naar de radiostations... maar daar worden niet uh, constant alle dertiende liedjes gedraaid natuurlijk. Nee, nee, nee, zoveel tijd heb ik ook niet. <laughs> nee, dus uh, ja, het is wel leuk om, uh, om nog één liedje naar voren te brengen. Welke dat, dat gaat worden, ja, daar zijn we nog in overleg. Maar uh, ja, dat, dat zal zo... In de planning was heel misschien op minder maand juli... met een nieuwe single te komen... omdat uh, mijn single natuurlijk nu al uh, meer dan twee maanden uit is... Maar dat zou ook eventueel september kunnen zijn. Het is dan of net voor onze vakantie of dan net na de vakantie natuurlijk weer. Want uh, in die tijd, ja, dan hebben we het zelf ook druk. Willen we zelf ook nog een keertje op vakantie gaan. Ja, en, dat uh, is wel zo prettig. Dus die promotietool, <laughs> die, ja, die, die moet dan eventjes wachten. Maar uh, dus we, we kijken eventjes of het uh, begin juli zal zijn of dat het in september zal zijn. Ja, en de rest, ik zou gewoon zeggen, hou me lekker in de gaten. Op Facebook zet ik... Daar kan ik zelf heel goed mee overweg. Mijn website moet ik ja. dan weer laten doen. Nou, ik heb af en toe wel eens moeite. Ik ben er niet Facebook, zo goed mee met de, met de computer. Maar Facebook, daar weet ik dan nog wel. Hoe dat ik alles kan posten erop. En hoe dat ik uh, terug moet antwoorden. Ik denk dat het een vrouwending is. Ja, Facebook een ja, ja, vrouwending. Ja. Ik, ik maak nog steeds fouten op die, op die Facebook. Dus. <laughs> nou ja, ik ben zelf ook niet zo'n uh, zo computertechneut. Ik moet het dan weer aan mijn zoontje vragen. Of als mijn dochters er zijn. van, uh, Kunnen jullie me even helpen? Die zijn er heel slim mee. Ja, die ja. kinderen die groeien op met, uh, met telefoons en computers. En ja, dat was in onze tijd nog niet toen wij die leeftijd hadden. Nee, uh, toen hadden <laughs> we nog een, uh, een bal tot onze beschikking. En een tennisbal. <laughs> Ja, dan moesten we het dan mee doen. Maar ja, net wat ik zeg. Gewoon lekker op Facebook. Uh, hou Facebook in de gaten. En dan ben je gewoon van alles op de hoogte. Oké, okay, dat gaan we doen. Ik ga het, uh, in ieder geval nog even een, uh, een plaatje draaien. Het is inmiddels al uh, weer een kwart voor zes. Tijd gaat snel. Uh, ik heb gekozen. Uh, jij hebt je leven lang gelogen. Ik ga, eruit, uh, ik ga ervan uit dat het een beetje uh, een rustig nou, nummer hij, is. Hij is geschreven door Henk van Broekhoven. John Spencer. Ja, die kennen we. Dus uh, Het is een lekkere fokstrot. Het is geen echt rustig nummer, maar gewoon een gezellige fokstrot. En uh, ja, je hebt je leven lang gelogen. Ik bedoel, vrouwen zingen over mannen wie bedriegen. <laughs> <laughs> en mannen zingen dan weer over vrouwen wie bedriegen. Ja, nou <laughs> dus, weet je wat. Ja, die, die komen er altijd op te staan. <laughs> We gaan er gewoon naar luisteren. Oké. Okay. <laughs> So Leven lang gehogen. Ja, ja, ik hoop het niet. <laughs> nee, dat, nee uh, dat doen wij niet aan. Eerlijkheid duurt het langst. Zo is het. En nee, dan houden we het ook bij, toch? Ja, zeker weten. Nee, uh, ja, eigenlijk uh, wil ik, uh, wil ik uh, nog wel een nummer draaien. Uh, even kijken hoor. Oh, ja, Johan Heren, daar hadden we het over. Dat was hem. Ja, ik heb natuurlijk uh... Die mooie blauwe ogen. Ja. ik heb vier of vijf jaar geleden inmiddels alweer een, een duet met Johan uitgebracht. En Johan, Heer en ik zijn heel vaak op dezelfde muziekevenementen. Dus ja, overal waar we dan zijn, dan is het van, uh, jullie doen wel dat liedje hè? Die hebben dan Engelstalig en Nederlandstalig hebben we die opgenomen. En ik had zoiets van, ja, we zijn zo vaak op dezelfde evenementen en mensen vinden het toch heel leuk... Uh, Johan een hele lage stem en mijn hoge stem, die samenzang, is uh, ja, gewoon echt heel mooi. Ja, hij heeft inderdaad een, een zware bas. Ja, dus ik ja. had zoiets van, nou ja, als ik dan toch weer uh, met een nieuw album, dan mag er toch wel weer een nieuw liedje met Johan op, opstaan. Aangezien dat wij zo vaak ergens samen zijn en de mensen het altijd leuk vinden om ons dan samen te horen zingen... Dus er is eigenlijk mooie blauwe ogen uit naar voren gekomen. Hij zou eigenlijk een rock n roll moeten zijn. Want ja, ik vind een beetje pittige muziek vind ik ook wel leuk. En ja, van Johan weten we natuurlijk ook wat Jack Jersey. Uh, Elvis Presley vond te ja. vroeger ook helemaal geweldig. Dus ik had zoiets van ja, een, een rock n roll. Maar er was iets misgegaan met het schrijven. Dat was uiteindelijk een foxtrot geworden. Okay. Nou ja, <laughs> en, ik bedoel, zo ontstaan de, dus uh, verrassingen. Ja, en weet je wat het is? Een rock'n'roll is heel erg leuk. Maar niet iedereen die kan een rock'n'roll dansen. En een foxtrot, ja. Nou, maar je moet er ook Eigenlijk... mee kunnen luisteren, he. Ja, nou. <laughs> Ja, dan wel. Maar een, ik vind het wel heel leuk om mensen te zien dansen. En uiteindelijk is dit dan een foxtrot geworden. En ja, ik had zoiets van, daar kan gewoon iedereen op meedansen. Dus dat is wel, heel, ja, het is verkeerd uitgevallen, maar wel heel goed uitgevallen. Ja, nou. En ik ben uh, toch wel heel, heel blij dat het uiteindelijk dit is geworden. Mooie blauwe ogen. Gaan we die doen? Ja. En ik ook. Kunnen we, nog, eh, kunnen we er dadelijk nog eentje net voor het nieuws van zes uur doen? Ah, oh, nou helemaal super. Ja, komt-ie. MUZIEK <middels> Ja, bij jou voel ik me goed. Ik wil met jou de allermooiste tijd leven. Samen dansen wij de hele nacht. Ik zie de maan die altijd naar ons pracht. Jij hebt toch van die mooie blauwe ogen. Jij hebt altijd een glimlach rond je mond. Ogen hebben niemand ooit bedrogen, ik zou niet weten wat ik nog mooier vond. Jij hebt toch van die mooie blauwe ogen, Jij moet geweten dat het zou bestaan. Je kwam opeens voorbij en lachte tegen mij, ja met jou kan ik de hele wereld aan. Zou niet weten Goedemiddag, en Jon heren. Ja. Ja, die mooie blauwe ogen. <laughs> hey, uh, ja, wat, wat, wat kun je daar nog verder over vertellen? Over die, uh, over die ogen? Over die ogen? Nou, ik heb blauwe ogen, dus misschien. Uh... <laughs> nou, daar, daar is, daar Henk is heeft Hij heeft het geschreven, uh, misschien wel, omdat hij zag. Nou, <laughs> Tina heeft dan toch blauwe ogen, dan uh, laat het maar over blauwe ogen gaan. Ja, nou ja, gelijk heb je. <laughs> hey, uh, tot, uh, tot slot wil ik uh, zo nog één nummer draaien. Ja. Uh, als je gaat? Is dat wat? Ja, is ook heel ja? erg leuk. Ik, uh, ik kan je wel vertellen, het, het liedje Hans van Haals, die had het liedje uitgekozen. En die zei van: dat is een heel leuk nummer voor jou, Tina. En Manfred had uh, de muziekband gemaakt en die begon. En bij die, bij die toontjes die erin zaten, ik moest gelijk mijn man aankijken. kijken. Ik zeg: nou ja, dit is geschikt dat voor de is Efteling. Hem. Ja. <laughs> Dus echt uh, die, die toontjes zo van de, van de carnaval, uh, dat, dat beginstukje deed me daar eigenlijk aan denken. Ik zei, nou, ik weet niet of ik dat wel zo leuk vind, hoor. Maar ja, toen was die af en toen was ik toch wel heel erg blij dat we hem toch wel op hadden genomen. Nou, dat, uh, dat is duidelijk. Dus ja, nou, misschien kom ik er wel een keertje mee in de Efteling. Ja, ik wou net zeggen, hij draait niet toevallig in de Efteling, maar... Ja, uh, het is alleen een maar een beginstukje, dus dat scheelt. Okay. Even kijken, uh, ja, ja, we kunnen nog net draaien. Dus we gaan hem lekker draaien. Helemaal goed. Ja. Daar was die dan, dat was die dan, was die dan, was dan. Ik ben er weer. Ja. ja. Even kijken hoor. als je gaat was dit, ja. Valt er nog wat over te liegen? Nee, eigenlijk niet. Oh, dat is ook weer jammer. Als je gaat, ja, strakjes weer hè. Ja, dan gaan we ja, weer. Ja, dus, ja, eigenlijk zo weer hè. Dus je, je wou gewoon het laatste nummer en dan gewoon bewaren als je gaat. Zo van, dadelijk vertrek je toch? Dus. Nou, ja, nou ik, ik wou er eigenlijk nog eentje draaien zo. We kunnen een half nummer draaien denk ik. Ja, dus hij, dus als jij nog een keuze hebt? Um, ja, misschien een stukje van De Pijn van Morgen Vroeg... is een, uh, een nummer van Helene Fischer. Natuurlijk uh, een Duitse topartiest. De, ik denk dat er geen... Uh, de, de Pijn zeg je dat? Ja. ja. Nee, Oké, okay, dan verstond ik goed. <laughs> ik ga al aan mijn eigen twijfelen, joh. Ja, nee. <laughs> Dus ik heb, uh, het, is, het is gecoverd van, uh, van Helene Fischer, maar ik heb hem van een live versie. Helene Fischer die heeft niet zo heel veel clips, maar die vrouw die geeft uh, zoveel ongekende grootse shows. En dan doet ze heel vaak de liedjes ook in een andere stijl. Dus ik heb hem van de, van de Big Band uh, versie eigenlijk afgenomen. Die vond ik nog leuker als de cd versie. Okay. Ja, en, en die heb ik dan zelf ook geschreven, dus misschien wel leuk om daar ook een stukje van te laten horen. Oh, we gaan een heel klein stukje horen dan. We hebben nog net een minuut. Oké. Okay. Oké, okay, komt ie.